10 uur. Het nos journaal Door Alt Meegens. Door een fout van Defensie lopen Nederlandse militairen. zo'n 2 tot 5 procent salaris mis. Dat concluderen de militaire vakbonden AVNP en ACOM. Nu de militairen dit weekend. hun eerste salarisstrookje hebben binnengekregen. De bonden eisen dat de fout wordt hersteld, zegt voorzitter Van den Burg van de AVNP. We proberen informeel te kijken. of Defensie nog bereid is om dit probleem op te lossen. Uh, voor ons betreft het buitengewoon eenvoudig, want de vissers uh, krijgt 60 miljoen extra uit de portemonnee van de militairen. Onvoorzien, het was een neutrale operatie, dus die 60 miljoen kan worden, worden teruggesluisterd... en dan kan er reparatie plaatsvinden, niet alleen voor 2013, maar ook daarna. De fout is het gevolg van een besluit van het kabinet om het loonstrookje eenvoudiger te maken. De werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering wordt nu anders verrekend. Door technische oorzaken pakt dit voor de militairen negatief uit.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 was nog een zesde dader bij betrokken, maar omdat die minderjarig zou zijn... staat hij nu nog niet terecht. Dan het weer nog. Het is bewolkt. Het kan wat mot regenen. Het wordt maximaal 10 graden vandaag en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen blijft het grijs met motregen en aan de temperatuur verandert weinig. AMB Verkeersinformatie. Er staat alleen nog file op de A28, Zwolle richting Amersfoort... tussen knooppunt Hoevelaken en Leusden, 3 kilometer.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Nederlandse patriots zijn duurder dan de Duitse. Hoe kan dat? Alla is een merk geworden. In een gevangenisdorp Veenhuizen staat tucht in de gevels... gebeiteld met stichtelijke teksten... Mijn favoriet is uh, werk en bid, want overal in de wereld is het uh, bid en werk. Maar hier wordt eerst gewerkt en dan gebeden. En de ochtendumeur van Hans Beum. 6 over 10 is het, het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. Nederlandse Patriot-raketten gaan vanochtend, zoals u weet, naar Turkije... om het land te beschermen tegen aanvallen uit Syrië. Om ze te bedienen staan 360 militairen paraat en ze gaan ook mee. En dat kost Nederland 42 miljoen euro. Dat is opmerkelijk, want Duitsland, dat ook Patriots en 400 militairen naar Turkije stuurt... kan het voor 25 miljoen euro. Militair historicus aan de Universiteit van Amsterdam, Christ Klep, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn wij duurder dan de Duitsers? Ja, ik denk dat dat vooral te maken heeft met het feit dat uh, Nederland in dit geval heel voorzichtig uh, uh, een schatting heeft gemaakt. Dus liever nu wat te hoog in schat dan, uh, dan de Duitsers uh, dat doen. En ja, het is een beetje een, een, een, een eigen indruk die ik heb, maar ik denk dat dat wel eens te maken zou kunnen hebben met, uh, met wat problemen die we gehad hebben met de schattingen voor Oerisgan vooral, hè, die aanzienlijk uh, lager lagen dan het uiteindelijke bedrag. Dus het zou best wel eens kunnen zijn dat de huidige regering denkt van in Nederland van nou, we schatten het gewoon wat hoger. En dan uh, zou het eindbedrag wel eens mee kunnen vallen. Dat zou een deel van de verklaring kunnen zijn. Maar, maar zijn ze nou duurder of niet? Uh, uit, uiteindelijk, ja, het, het is een beetje een moeilijke berekening... omdat het eigenlijk niet veel meer is dan een schatting. Uh, de Duitsers uh, hebben, hebben een uh, eenheid inderdaad die even groot is. Nou, voor de rest zijn de kosten ongeveer vergelijkbaar. Dat wil zeggen dat uh, het transportkosten zijn ongeveer hetzelfde zijn. De personeelkosten, iedereen krijgt een extra toelage, uh, zijn wat hoger. Ja. Maar ik denk dat wat de Duitsers gedaan hebben... is dat ze gewoon heel laag ingeschat hebben. Dat heeft denk ik ook wel te maken uh, met het feit... dat het in Duitsland moeilijker te verkopen is... ...die, die Petra inzetten, inzet. Hè, die in Duitsland liggen dat soort dingen die uitzending natuurlijk altijd heel erg gevoelig... ...vooral als het ook nog eens een keer naar het Midden-Oosten is. Uh, dus ik denk dat je... Ja, het is, het is een wat, wat raar voor, voor leken om uit te leggen... ...maar uiteindelijk denk ik dat uh, het bedrag wat Nederland en Duitsland gaat betalen... ...voor die inzet ongeveer hetzelfde zal zijn. Maar ja, we moeten er nog eenmaal van uitgaan dat het uh, vage schattingen zijn... ...die heel erg uh, algemeen zijn... Wat ik bijvoorbeeld heel kenmerkend vond is dat het ministerie van Defensie nu al zegt van nou de kosten zouden best wel eens lager kunnen uitvallen. Hmm. En misschien dat we na een paar weken al een gedeelte van het personeel kunnen terughalen. Ja, nogmaals. Het gaat dus om een raming voorafgaand aan de missie uh, en dat uh, is dus aan de Nederlandse zijde voor 42 miljoen euro in de boeken uh, gereserveerd zal ik maar zeggen. En, yep. en de Duitse kant voor 25 miljoen. Maar het zou nog uh, best uh, wat lager of hoger kunnen uitvallen. Ja, het, het gaat dus om een raming. Het, het het zijn, het zijn echt niet meer naar ramingen. Kijk, een gedeelte van de kosten die kun je vrij uh, hard maken. Dat zijn bijvoorbeeld personeelkosten. Die, uh, kijk, elke militair die wordt uitgezonden krijgt een extra toelage. Hè, een buitenland uh, toelage. Dat is trouwens een behoorlijk bedrag. Namelijk 23 miljoen. Dat is wat er aan toelagen onder andere betaald wordt uh, voor, voor die 360 man. Nou, een deel van de andere kosten kun je ook vrij goed van tevoren voorspellen. Dat is bijvoorbeeld uh, transportkosten en, en brandstofkosten. Alles bij elkaar toch ook alweer zo snel zo'n zo 10 miljoen. Uh, maar het uiteindelijke bedrag... Nou, ik, ik geef een voorbeeld. Er worden zo meteen worden er twee raketten afgeschoten. Nou, wat kosten die raketten zo? Nou, toch al gauw twee, drie, vier miljoen uh, dollar. Per als je ze moet gaan kopen in Amerika. Uh, dus als we er vier afschieten, of we schieten er zelfs tien af, dan is het bedrag voor de missie eigenlijk alweer verdubbeld. Ja, en dan moeten uh, Defensie en Buitenlandse Zaken we moeten dus gaan putten uit dat potje wat ze samen hebben. Uh, dat heet in het jargon uh, De Haag de homogene groep internationale samenwerking. Nou, en dan wordt het bedrag gewoon verdubbeld. Ja, zo vaag zijn dat soort schattingen. En dat kun je van tevoren gewoon heel erg moeilijk inschatten. Ja, maar ja, goed. Als wij 260 militairen meesturen, de Duitsers 400, en ze doen het toch voor 25 miljoen, althans in de raming. Uh, de, hoe kan het dan dat de Nederlanders uh, zo anders rekenen dan de Duitsers? Ja, nogmaals, ik denk dat dat gewoon uh, over politieke redenen heeft. Uh, dat je niet met uh, verrassingen wil komen te zitten, althans negatieve verrassingen aan het einde van de rit. Ja, ik denk ...te maken heeft met een rapport wat de Rekenkamer een aantal jaar, een jaar geleden heeft, heeft uitgebracht... ...en eigenlijk al een paar keer achter elkaar het ministerie van Defensie... ...flinke tik op de vingers heeft gegeven voor het, voor het financiële beheer. Nou, we zitten dus nog met de erfenis van Oerskan, hè, waarvan de kosten aanzienlijk hoger uitvielen... ...dan dat we oorspronkelijk gepland hadden. Ja. En ik denk het ook een beetje op te maken uit de woorden van minister Hennis... ...die ja, heel voorzichtig is en echt zegt, nou het zal uiteindelijk wel meevallen. Ja, maar goed, ja, je zou toch zeggen dat je als je bij Defensie werkt, dat je een redelijke inschatting kunt maken van hoeveel een missie gaat kosten. Kijk, een oorlog kan langer duren en dan, dan lopen de kosten ook op. Maar in dit geval gaat het om de verdediging van Turkije. Dat is toch iets anders dan dat je met uh, allerlei materieel op de grond bezig bent. Zoals in Afghanistan en met uh, Apache-helikopters en Chinook-helikopters. Uh, en, en dat soort materieel, uh, dat is nu niet aan de orde. Nee, klopt. Je zou eigenlijk denken dat de NAVO dan ook wel een gedeelte van het bedrag uh, gaat meebetalen. Maar daar zit uh, Nederland en Duitsland en eigenlijk alle NAVO-landen wel met een probleem. En dat is dat de NAVO de afgelopen jaren ook uit kosten, uh, geldgebrek... ...gewoon zegt van luister eens, we handhaven nu het principe... ...degene die de missie uitvoert, die moet hem ook betalen. Dus waar we vroeger nog wel eens gedacht zouden hebben... ...nou, een gedeelte van het geld kunnen we wel uh, via de NAVO terugkrijgen... ...ja, dat geldt uh, eigenlijk ook niet meer. Uh, maar nogmaals, ja, ik kan het niet sterk genoeg benadrukken... ...uiteindelijk is het een schatting. En die schatting is voor een groot gedeelte gebaseerd op politieke overwegingen. Ja. En het is ook niet voor niks dat uh, zowel binnen Defensie en tussen Defensie... ...als uh, en Buitenlandse Zaken, daar echt wel strijd om wordt gevoerd. Hè? Uh, Buitenlandse Zaken zegt van ja, luister eens... Uh, wij zouden het liefst zien dat Defensie dit betaalt, want het is een militaire inzet. Bij Defensie zeggen ze, luister eens, het is eigenlijk een buitenlandse zakenmissie. Hè? Wij zijn een beetje het uitzendbureau van, uh, van buitenlandse zaken. Dus het zou veel beter zijn als jullie binnen dat potje van die Haag is dat geld zouden gaan betalen. Het, het ligt allemaal best wel gevoelig tussen die twee ministeries. Goed, met andere woorden, uh, 42 miljoen is de raming. <tomst2> het zou ook wel eens uh, minder kunnen zijn. En uh, in ieder geval krijgen we het geld niet terug van meneer Rasmussen van de NAVO. Uh, dat krijgen we sowieso niet. En we moeten dus maar hopen dat we niet te veel van die raketten gaan afschieten, want dan zou het bedrag zou wel verdubbeld kunnen worden. Ja, nou ja, dat, laten we dat sowieso niet hopen, want dat betekent dat het ook redelijk rustig blijft aan de grens daar. Daar ben ik het helemaal mee eens. Chris Klep, militair historicus aan de Universiteit van Amsterdam. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Hola.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 Staatssecretaris van Justitie Fred Teven wil uit bezuinigingsoverwegingen... gevangenissen sluiten en de gevangenen verplaatsen... naar nieuw te bouwen gevangenissen in de Randstad. Voor gevangenisdorp Veenhuizen betekent dat de doodsteek. Het verslag is van Sander Bartling. Er heerst op het departement van Justitie het ernstige streven... naar vernieuwing in het gevangeniswezen. De meeste beschikbare gebouwen zijn oud en onpraktisch... Nou ja, je moet bezuinigingen realiseren. En, uh, het zit in gebouwen en het zit in mensen. Uh, dat betekent dus dat je gebouwen moet afstoten... en mogelijk ook mensen uh, moeten afvloeien. Nou ja, dan is het onontkoombaar als je zulke enorme taakstellingen hebt... dat je ook uh, goede plannen maakt. Als je na glibberige, kronkelige landweggetjes, veenhuizen, binnenkomt rijden... dan kom je ineens in een hele strakke, rechtgetrokken wereld terecht. Ruimzicht. Arbeid is zegen. Kennis is macht. Lering van voorbeeld. Staat er op de grote, vrijstaande huizen langs het kanaal aan de overkant. En voor die huizen hangen spandoeken. Dus even wat dichterbij kijken. Het is om zichzelf heen geslagen. Het is ook een beetje onleesbaar geworden. Ik zal het eens even... Zo, nu hangt het weer netjes. P.I. Veenhuizen is al oud. Wegdoen maakt ons koud. Dat is een duidelijke boodschap. En die moraal drijft ook af van de architectuur van Veenhuizen. Voormalig... Pauperparadijs en nog steeds gevangenis voor zo'n 700 gedetineerden. Orde en tucht is terug te vinden in de planologie. Zoals het veen weggesneden is, is ook de gevangenis gebouwd. Strakke, sobere lijnen, donkerrode bakstenen. hollands Siberië werd het genoemd. Voelt u zich hier verbannen, meneer Van der Laan? Nee, ik zeker niet. Uh, heel in de verte voor ons, zo'n huis, een vrijstaand huis... met daarop zo'n opschrift Orde en tucht...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 Gewerkt werd er dag en nacht in Bedelaarskolonie Veenhuizen. Vanaf 1823 was Veenhuizen een heropvoedingsgesticht voor de armen en de kanslozen. Uniek in zijn soort. Later werd het een gevangenis, maar de bijzondere uitstraling is altijd blijven bestaan, zegt huidig burgemeester Hans van der Laan. Je kunt aan het huis zien welke functie vroeger de gevangenismedewerker bekleden. Hoe hoger je was, hoe groter je huis. Precies. En dat, dat zat hem in bomen in de tuin, beuken in de tuin, eh, blinden, eh, echt alles. De omvang van de woning, het opschrift, ja of nee. Maar het was dus een, ja, een standenmaatschappij, zou je kunnen zeggen. Nu wil de staatssecretaris van Justitie, Fred Teven, wellicht die drie gevangenissen sluiten. Dat betekent meer dan een halvering van de werkgelegenheid in dit dorp. Waarom wil Fred Teven dat doen? Ja, de staatssecretaris heeft natuurlijk een, vanuit het Koendersakkoord oorspronkelijk een bezuinigingstaakstelling gekregen. En die probeert hij in te vullen met het bouwen van nieuwe, grote gevangenissen die goedkoper te exploiteren zijn. Terwijl we dit zeggen komt er een groepje gedetineerden aanlopen Een van die oranje hesjes die hier de boel schoon houden. Nou die, die verblijven in een half open inrichting Grootbank en Bosch. Dat zijn mensen die in, of in de laatste fase van hun detentie zijn of anderszins uh, het niet nodig is om ze de hele dag op te houden. En die kunnen dus ook nog iets terug doen voor de maatschappij. Ik vraag me af of je zoiets als dit in de Randstad moet proberen. Ik, ik denk dat dat uh, in de Randstad veel onhandiger is. Uh, het hoort hier bij dit dorp. Het is gewoon ja, onderdeel van het gewone leven. Ja, ik denk het, het sociale. Het, uh... Elko Hof werkt in de penitentiaire inrichting Groot Bankenbos. Het willen verbeteren van de wereld is een groot woord, maar in ieder geval dat gevoel uh, uh, hebben van nou je kan wat betekenen voor de samenleving. Dat, uh, dat zit bij ons in de familie toch wel heel erg ingebakken. Bankenbos gaat in 2014 dicht. Dat heeft het vorige kabinet al besloten. De andere twee inrichtingen die zouden sluiten, ja, we, we hebben ons personeelsbeleid de afgelopen jaren proberen aan te passen, zodat we de pijn zo licht mogelijk konden houden met de sluiting van Bankenbos. Ja, nu gaan er nog twee grote inrichtingen dicht. Dat betekent gewoon dat mensen. Hun, uh, hun baan kwijtraken. Ik heb collega's die 30, 40 dienstjaren hebben. En dat is niet één of twee. Dat is hier in Van Huizen. praat je maar over ongeveer 100, 150 personeelsleden. die zoveel dienstjaren hebben. Die kun je niet terugzetten op de arbeidsmarkt. Wie zit daarop te wachten? Eh, ik denk heel weinig mensen. Ik ken de heer Teven als een man van zijn woord. Hij heeft mij beloofd dat als er echt zwaar wereldkomst was, dat hij zou bellen. Dat heeft hij niet gedaan. Dus uh, wat mij betreft is er geen zwaar wereldkomst. Het komt niet omdat u al die tijd uw telefoon heeft uitgezet. <laughs> nee, die staat dag en nacht aan. <laughs> en morgen in Bonje in de Baaiers, wie eenmaal in de bedelaarskolonie Veenhuizen terechtkwam... die kwam er nooit meer uit. Het stigma dat je opgedrukt kreeg als je eenmaal in Veenhuizen was beland... Dat maakte dat je vaak alsnog geen plek terugvond in de samenleving. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom via Nederland.karel.nl. Straks, alla ondergoed, alla schoenen, alla is een merk geworden. Eerst nu het ochtendhumeur. Hier is Hans Pum. Mijn eerste ochtendhumeur betreft 2012. Dat moet nog net kunnen. Wat nemen we mee in 2013? Wat blijft hangen? Welke zorgen en verbazingen lopen door? In Nederland, 16 miljard bezuinigen op 16 miljoen inwoners... dat is 1000 euro de man per jaar. Dat is veel, maar leek nog te doen. Maar nu hoor je weer dat we er nog niet zijn. Dat we dit jaar nog meer gaan bezuinigen. Gaan we dan ook dat record van 2012 verbeteren... van 9000 failliete bedrijven... Gaan de huizenprijzen verder omlaag, dan pakweg 20 Dan komt menig pensioenplaatje nog meer onder druk. En Europa? Hoe zal het Europa vergaan in 2013? Voor de gemiddelde burger is dit megaprobleem niet goed in te schatten. Je krijgt ook verschillende berichten van diverse experts. Welke factoren wegen het zwaarst? Dat zijn geen problemen die je met je onderbuik oplost. Er moet een glasheldere, verstandelijke analyse aan te pas komen. Of een supercomputer. De snelste computer, genaamd Titan... geïnstalleerd in Oak Ridge, Tennessee, United States of America... berekent nu 17 petaflop, dat zijn 24 nullen, per seconde. Maar als je een gecombineerde rekenkracht van computers gebruikt... bijvoorbeeld ook uw computer, s'nachts, als u slaapt... dan is die supercluster sneller dan Titan. Daar moet toch een houvast uitkomen voor een goed europa probleemadvies dan kunnen we gelijk de ondergang van de wereld meenemen. Dat was dus niet 21 december, hebben die Maya's ook nooit beweerd. Van die ondergang van de aardbol-voorspellingen zijn we gelukkig dit jaar verlost. Er staat er nog één open in 2060 van Isaac Newton, de Isaac Newton. Maar dat overleven we ook wel. Dat we in de loop der tijd of vereizen van de zon af, of verbranden naar de zon toe, is logisch. Zal ook zeker gebeuren. De computer heeft uitgerekend dat het nog een paar miljard jaar duurt. Wie dan leeft, dan zorgt. Hans Beum, morgen het ochtentumeur van Mart Smeets.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 De Garçon et la vie van François Sardy. Het is vijf voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Producten met de merknaam Alla. Als het aan de Amsterdamse kunstenaar Teun Castellijn ligt... moet dat binnenkort mogelijk worden. De eerste stap heeft hij al gezet. Hij heeft de naam gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Meneer Kasselein, goedemorgen. Ja, dat is wel even een correctie, hoor. Uh, ik, ik weet nog niet of ik, er, of, ik er, of, ik er, of ik er producten van ga maken. of die merken. Of, dat, dat, of ik dat daadwerkelijk ga doen. Ik heb een depot gedaan. En dat, is, uh, dat heb ik een week geleden gedaan. En uh, uh, nu is de vraag. Ik, ah, eigenlijk is de belangrijkste vraag of het kan. Ik bedoel, het is een depot in behandeling. En of die uh, wordt goedgekeurd. Dat je dus Allah als merknaam kunt bezitten. Ja. Dat vind ik een, een, een, een bizar idee. Ja. Ik, zei, zou ik zei eigenlijk alleen nog maar goedemorgen. De, de eerste vraag ja. kwam eigenlijk nog, maar dat geeft niet. U hebt eigenlijk al een uh, groot deel van het verhaal verteld. De vraag ja, is waarom... Ik, begin, de, de... ik denk direct correctie, want ik merk ook nu al op, op Twitter en op, uh, op de sociale media dat mensen erover vallen dat ik Allah wil gaan uitbuiten ja. als, uh, als, als productnaam. Het is voor mij... Ik dat, maar dat, dat, dat, dat, dat zei ik ook niet. Ik zei dat ja. het binnenkort mogelijk zou moeten kunnen worden. En, uh, en dat u de eerste stap heeft gezet, want u hebt het me, de naam gedeponeerd bij het merkenbureau. Dat doe je ja, toch niet voor klopt. niks? Dus dat heeft u gedaan. Dus waarom, ja. Mijn eerste vraag was eigenlijk, waarom zou je Allah willen deponeren bij een merkenbureau? Nou ja, ik was, vooral, ik was eigenlijk nieuwsgierig of Allah gedeponeerd was en door wie... Ik ging er eigenlijk vanuit dat, dat er vanuit de, de moslimgemeenschap. Dat dat, dat dat wel gedaan zou zijn. Uh, of, of door iemand anders. Maar daarna bleek nog volledig vrij. En uh, in tegenstelling tot God en Boeddha. en uh, de Griekse goden zoals Nike en Hermé. die zijn allemaal uh, in gebruik. En Allah was nog vrij. En. Um, nou ja, dat vond ik, ik vond het interessant. Om te kijken of, of, of Allah. Uh, uh, ...te deponeren valt. Ja, maar goed... En, en, en de vervolgstap is inderdaad de vraag van... Uh, wat kun je er vervolgens mee? Wat, wat mag en wat kun je ermee ja. überhaupt? Ja, want dat is natuurlijk niet helemaal onomstreden. Zeker niet in de Arabische wereld... ...waar uh, de naam Allah heiliger is nog... ...dan de naam van Jezus en God... Uh, ...door de bank genomen hier in het Westen. Hè? Nou, nou, ja, oké. Okay. Ja. Nou, ja, dat is toch de afgelopen... Uh, ...10, 15 jaar wel gebleken, zou ik zeggen. Volgens eh, mij die geloven voor gelovigen is Allah of God is net, zo, net zo groot net zo almachtig en net zo belangrijk. Ja, nou goed. In ieder geval het gebruik van de naam Allah ligt gevoelig in sommige delen van de wereld eh, ja. en ook onder sommige bevolkingsgroepen. Dus nou, ja. nou is de volgende vraag: wat wilt u ermee? Want u hebt die namen nu gedeponeerd. U hebt ook gezegd omdat u benieuwd was of dat al gebeurd was. Het bleek niet het geval. En wat nu? Ja, dat, dat ga ik uitzoeken. Dat is het onderzoek wat ik nu aanga. En eh, ik heb zeven dagen geleden heb ik het gedeponeerd. Ja. En ik heb nu, ik heb eind februari heb ik een expositie in mijn galerie ja. uh, in Amsterdam. Ja. En uh, in samenspraak met de moslimgemeenschap en met anderen zou ik uh, willen kijken wat, wat mag en wat niet kan, en, en, en uh, uh, ja, waar, waar die grens ligt. In samenspraak met de moslimgemeenschap. Ja. U bent niet bang voor gelazer? En bedreigingen en gedoe, want ik bedoel, als je dan verkeerde cartoon tekent... dan uh, heb je al ja, problemen. Ja, dat, dat is een afbeelding en dat, dat, dat, dat is toch iets anders. Oké, okay, dus daar bent u niet bang voor? Nee. Goed, u gaat dus in overleg met de moslimgemeenschap... om te kijken hoe u die naam verder kunt gebruiken. In ieder geval is, uh, is de naam van u... dat wil zeggen, u hebt hem gedeponeerd bij het merkenbureau van exact. de Benelux. Ik uh, dank u wel, meneer Kastelijn. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Bijna half elf, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u terug op kro.nl. Snel door naar lijn 1 bij de Patriots. Jeroen Wielaert, goedemorgen. Ja Sven, je weet hoe ik ongeveer bekend sta hè? in Hilversum en omstreken. Uh, <laughs> als een... Ik weet niet precies op welk deel van je leven je nu doelt. Als een... een iemand die van pop, pop, festival praat, zou ik zo zeggen. Ja, maar ook als ongeleid projectiel. En daarom is het wel goed dat ik nu eens een keer wat instructie krijg het komende half uur over Patriots. Die onder strakke leiding naar Turkije gaan. Maar eerst het nieuws. het Megens. Radio 1. Het NOS-journaal sluit daar naadloos bij aan. De Nederlandse Petriot-eenheden voor Turkije vertrekken vandaag. Inderdaad, daar gaan ze meedoen aan de NAVO-operatie om Turkije te beschermen tegen raketaanvallen uit Syrië. 300 militairen en drie luchtafweerraketsystemen gaan eh, vanaf hun thuisbasis in Limburg naar de Eemshaven. Jeroen Wilaar doet daar zometeen geleid verslag van. Het ongeluk met de Nederlandse bus op de Britse M3 is ontstaan doordat de chauffeur onwel raakte. De chauffeur is ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. Onder de passagiers waren zeven lichtgewonden. Ze hebben de reis naar Southampton allemaal vervolgd. Daar gaan ze aan boord van een cruiseschip voor een wereldreis. En hotels, cafés en restaurants zullen ook dit jaar minder omzetten. Koninklijke Horeca Nederland verwacht dat alle bedrijven samen zo'n 13 miljard euro zullen omzetten. Dat is 86 van de omzet die gedraaid werd in 2007. Topjaar voor de horeca. Koninklijke Horeca zei bij de start van de horecava dat het voor de horeca een moeilijke tijd blijft. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB verkeersinformatie Er staat alleen file op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen knooppunt Hoevelaken en Leusden, 2 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaard. Zo moet het in het ergste geval straks gaan klinken... ...ergens in de buurt van de grote Turkse stad Adana. Maar het is nog stil in Vredepeel bij de lanceerinstallaties voor de Patriot. Vandaag gaan ze vertrekken. Het is een paar duizend kilometer tussen Vredepeel en Adana. En ze vliegen niet zelf, maar ze gaan per boot... Vanuit Eemshaven. En op dit moment uh, is er uh, uitleg over voor een toch vrij omvangrijke groep media. Ik sta op een uh, betonnen ondergrond, betonnen baan op uh, het militair complex bij Vredepeel. Uh, Engelse pers, ik hoor uh, Britse journalisten, uh, Eng uh, dus Engelse Duitse journalisten, Turken zijn erbij en heel veel. Nederlanders die er toch met een, een, een zekere opwinding naar kijken. Ik heb hier redactrices en ook andere dames rondlopen. voor wie het toch uh, ja, onmiskenbaar ook een soort vallensymbool is. Kan er niks anders van maken. Menno Stekentee, collega van NRC. Um, heb jij ook een niet vallische, maar ander soort opwinding. als je dit toch bekijkt vlak voor het vertrek van die Patriots? Nou, je, nou ik ben wel nieuwsgierig wat, uh, hoe die missie eruit gaat zien. Dat is, dat is zeker waar. Uh, ik stond net uh, te discussiëren over hoeveel van die raketten er nou eigenlijk meegaan. Um, want er zijn twee types, de pak 2 en de pak 3. Dat is een erg ingewikkelde rekensom. Um, en bovendien willen ze lekker niet zeggen hoeveel er precies meegaan. Um, ja, ik probeerde uit te vissen of nou de hele inventory van 32... Dat zijn, de, nou ja, dat zijn de, de, de, de duurste en snelste vuurpijlen waar ze het meest trots op zijn. Of die meegaat. Um, maar uh, nou, daar kom ik niet achter. Dus ik, uh, ik moet nog even wat doorvragen, Jeroen. De commandant der strijdkrachten, Tom Middendorp... die heeft het daar straks toch ook met enige subtiliteit wel verwoord... in een persconferentie die hier om half tien zo'n beetje begon. Hij zei dat het Nederlandse leger toch met stevige bezuinigingen te maken heeft gehad. Maar we hebben nog steeds, zei hij, state of the art lucht- en raketcapaciteiten. Nou, en dat is dat... Zekere trots uh, klonk daar wel in door. Dat valt absoluut niet te ontkennen. Uh, het gaat om die, om die raketjes. Kijk, iedereen denkt bij, uh, bij raketschild en zo... aan dat uh, waanzinnige plan van Ronald Reagan. Het uh, Star Wars, even fictief als Star Wars was dat. Uh, he, een, een, een schild dat uh, aanvallen met duizenden Sovjet-raketten... kenraketten zou kunnen stoppen. Maar technisch bleek dat allemaal volslagen, onhaalbaar. Maar er is, er is al degelijk spin-off van al dat, al dat onderzoek aan dat soort technologie. En uh, ik ga daar nu eens even. Sorry hoor, ik, ik moet meneer uh, Hoekjes, dat is de luitenant, die hier een beetje om stond te grinniken bij die uitleg van Menomstekerthe. Ook even helaas, collega van het BNR, voor mijn microfoon live vragen. stond een beetje te glimlachen bij de uitleg van Menno Stekertee... over dat, uh, ja, dat oude, ja, beetje Star Wars-achtige scenario. Ja, dat klopt. Dat was een uh, droomscenario van Reagan toen de tijd. Ja. Maar ja, daarvoor gaan we nu absoluut niet. Het is een, uh, de vergelijking die je, denkt, die je dan trekt, die klopt dan ook niet. We gaan voor een puur defensieve missie gaan we naar Turkije om de Turken te beschermen. Dat is het. Precies in een paar woorden, jullie taak. Luitenant Hoedjes, die gaat met mij de bus in van lijn 1... die hier ook in, op het beton staat, opgestapeld. Opge, op, die staat geparkeerd. En uh, ja, wij op de redactie hebben ons afgevraagd... hoe vet is zo'n raket. U kunt erover meepraten op 0800 1121. 0800 1121. Tweeten met hashtag lijn 1. En mailen met lijn 1. Apenstaartje. ntr.nl Somebody pay. I don't believe in dark borders, and I don't believe in hate, I don't believe in generals or their stinking torture states. Bruce Cockburn bezingt de wensen die hij heeft over het bezit van een raketinstallatie. Nick Hoetjes is de luitenant af, afkomstig uit Breda die hier zich ook opmaakt voor het vertrek. Uh, naar de Turkse stad, naar Adana. Ik kijk naar buiten zie daar een raket, de, de radarinstallatie staan. Een grote truck met een opgeheven scherm. Rechts staat uh, zo'n uh, raketinstallatie. Uh, de pronken voor de verzamelde pers. Um, Bruce Cockburn, die bezong dat. Uh, Nick Hoetjes, heb je er ook als jongen van gedroomd... om uh, een lanceerinstallatie te hebben? Aha, leuke vraag. Over nee. Als klein kind ben je daar eigenlijk volgens mij nog niet mee bezig. Het enige wat je herkent van Defensie zijn bijvoorbeeld vliegtuigen. Dat is eigenlijk het mooiste, in mijn geval, wat de luchtmacht te bieden heeft. denk je aan de F-16, Chinooks, Apaches enzovoort. Peter is voor mij veel later eigenlijk in, de, in het beeld gekomen. Ja, en wat voor beeld kreeg je ervan? Wanneer zag je er voor het eerst een? Het, voor mij was het dus vanochtend, hè, dat, ja, ik heb natuurlijk wel eens televisiebeelden van gezien, fotografie... maar ik heb er nu echt eentje fysiek gezien. Het is een uh, ding van 5,20 meter, 20, 5 5 meter 20 lang en hij is heel smal. Wat voor gedachten had jij voor, toen je voor het eerst eentje zag? Het was volgens mij op de open dagen van vliegbare schilsrijden. Stond ze opgesteld. Het was ik een jaar of 16, 17 denk ik, een paar jaar geleden. En toen dacht ik van wauw, dit is wel mooi. Dan ben ik verder gaan informeren van nou, wat is het nou precies en wat kan het en hoe en wat. En uiteindelijk gesolliciteerd en aangenomen. Wat kreeg je erover verteld? Wat, wat vertelde wat voor informatie? Gewoon het doel van de, van de raket is gewoon met deze raket andere raketten uit de lucht schieten. En dat, dat leek me wel mooi. Want als je het bekijkt in een luchtraam, als er een raket vliegt, dat is zo klein in vergelijking met het hele luchtruim wat wij hier uh, eigenlijk onder de planeet hebben. En dat, de techniek is zo geavanceerd dat hij dat gewoon kan oppikken en met een andere raket ook nog eens uit de lucht kan schieten. Ja, dat leek me machtig mooi, die techniek. Het is gewoon fascinatie voor wat hij kan. Ja, ik denk dat het zo best kan behoorden. Ja, ja. Maar het is, je had het over defensie, over een defensieve taak, het is een oorlogswapen. Of definieer je het niet zo? Nee, het, het blijft een je kan hem niet offensief inzetten, dat is onmogelijk. Je kan alleen, als er op jou geschoten wordt, hm. door een raket, of in ieder geval een raket komt op je af, kan je hem uit de lucht schieten. Je kan hem niet offensief gebruiken uh, daarvoor. Kortom, je neemt er niet het initiatief mee. Absoluut niet. Je gaat er niet mee ten aanval. Nee. Dat doet Nederland dus ook niet als NATO-partner. Nee. Nee. Um, goed, dan krijg jij... Ja, er gaat er weer een. Dit is er opgenomen. Hier in Nederland, even uh, reëel zijn... is er nooit een de lucht in gegaan, hè? Nee, dat klopt. Tijdens de oefeningen en trainingen uh, mogen we dat hier ook niet. De luchtruimte is eigenlijk te klein om daarmee uh, te oefenen. En daarvoor gaan we bijvoorbeeld één keer per jaar naar Kreta. Daar mogen we wel geschoten worden. Ja. Want wat krijgt nu de verzamelde internationale pers hier voor uitleg? Staat inderdaad zo'n lanceersysteem al de lucht in? Nou, dit is een, uh... Maar ze gaan ze niet zien vliegen. Nee. Dat gaat ook niet gebeuren hier. Nee. Hoe gaat dat dan in Kreta in zijn werk? Vertel. Nou, op Kreta sta je met je systeem opgesteld. En dan, nou, dan speel je ook gewoon de luchtruim af en op een gegeven moment hebben ze oefen of drones, zoals wij ze dan noemen, die je dan eventueel uit de lucht kan schieten. En daar schiet je dan ook op om te oefenen. En zie je die drones dan ook echt aan barrels gaan? Nou, zelf, ik zelf niet, want ik zit in de, in de, in de, in de vuurlijnscontainer. Dus wij hebben ook geen idee eigenlijk wat buiten ons allemaal afspeelt. We zien alleen uh, het beeldscherm voor ons en daar kan je zien of het, uh, of het geslaagd is, de interceptie. Ja. Ik heb het al over de fascinatie van de dames uh, gehad, daar straks. Maar uh, is het nou iets waarvan je zegt, het is een mooi ding <laughs> als, als raket? Ja, absoluut. Op het moment dat hij afgevuurd wordt, er komt zoveel energie vrij. Je trilt ook helemaal mee in je, in je, hmm. je vuurleidingstation. Ja, dat is gewoon de, het gevoel, de kick die je dan krijgt. Maar dat is meer een persoonlijk gevoel. En is dat elke keer weer zo? Ja, dat durf ik geen uitspraak over. Zo vaak hebben we niet geschoten. <laughs> nee. nee, want dat vraag ik me dus ook af. Je gaat wel in Creta daarmee oefenen, maar je moet het waarschijnlijk toch ook heel erg beperken. Ja, dat denk ik in ieder geval. Er zit natuurlijk ook een kostenplaatje aan voor ah, ja. me als je ze afschiet. Ja, en... nee... En meneer Lenteling, of moet ik zeggen, sergiant is, is erbij komen zitten. Ook even weer om te beginnen, wat ik net aan Nick vroeg. De fascinatie, is dat hetzelfde bij jou geweest? Heb jij ooit als alle Bruce Cockburn een, een, lucht, een, een, een afweerinstallatie willen hebben? Was het een droom <lacht> geweest? Is het een droom geweest? Nou, uh, nieuwjaar is net geweest, dus uh, <laughs> daar kan ik die fascinatie anders wel uitoefenen. Maar daar maar... ging voor 70 miljoen de lucht in, maar dat doen ja, mensen in, in, op straat veel makkelijker dan een p afschieten. Ja, nou, uh, we zijn allemaal goed opgeleide mensen natuurlijk en uh, het is het dienstvak dat wij hebben gekozen. En uh, ja, natuurlijk vinden wij dat mooi, anders kies je daar ten eerste niet voor. Mm. En uh, ja, het blijft mooi, maar uh, het, je moet wel goed beseffen dat het altijd uh, voor de veiligheid van anderen is. En echt ter verdediging. Bij Niek begon het ooit met een demonstratie in Geelse Rijen. Geelse en voor jou? Nogmaals. Voor hem begon het ooit met een demonstratie die hij zag. En hoe was het voor jou? Voor mij. Uh, de eerste confrontatie met een Patriot? Voor mij is dat eigenlijk uh, gewoon... Ik heb mezelf eigenlijk voorbereid en goed uh, ingekeken... in wat de Defensie allemaal te bieden had, voordat ik bij de Defensie ging. En toen kwam ik eigenlijk bij het Patriot-systeem. En ja Het lag dicht bij je huis. dus ja Dat voelt al wat fijner. Dus zodoende ben ik eigenlijk naartoe gegaan. hoe oh, zo dicht bij je huis? Je woonde er vlakbij? Ja, ja vlakbij. Ik woon in de buurt. Ja. Dus. Nou wonen die mensen in Adana... heel dicht in de buurt van de Syrische grens. Ja. 120 kilometer. Ja. Dat is ook zo'n beetje het bereik van een patriot? Dat zijn missiegerichte uh, zaken. Daar kan ik verder geen antwoord op geven. Maar uh, wij staan op een... Uh, een plek die veilig genoeg is, daar zal allemaal mee rekening gehouden. Dus. Is dat de eerste gedachte als je afreist? De, de bescherming van die mensen? Denk je dus aan die mensen van Adana? Maar natuurlijk, en het grondgebied van de NAVO, die twee zaken zijn het hmm. belangrijkst. Ken je die stad? Ken ik die stad? Ja. Ik heb me laten vertellen vanochtend hè, in de toespraak van uh, de commandant Tom Middendorp. Dat het gaat over een grondgebied van ik, ik, uh, Rotterdam, Amsterdam bij elkaar. Ik, ik, ik heb inderdaad uh, ook natuurlijk zelf uh, gekeken op Wikipedia van wat voor soort stad het is. Ik heb uh, gelezen dat het een vrij grote stad is met veel uh, inwoners. En uh, ook leuke... Ja, een mooie, uh, grote stad. Het ziet er goed uit. En uh, wel belangrijk dus om te beschermen. Veel, veel inwoners. Dat is het allerbelangrijkste. Eén voor allen, allen voor één is het motto van de NAVO. Het gaat er ook over je tanden te laten zien, zoals de, zoals de commandant zei. Die tanden zijn patriots. Maar die benaming, even voor de goede orde, heeft niks te maken met vaderlandslievendheid, want ze staan ergens voor. Hè? Kun, jij, kun jij het noemen? Facing Array Tracking. Moet ik heel even ja. denken: Interface on Target. Intercept on Target. Intercept on target. Ook wel. Het is ja. even graven natuurlijk. Maar... Facing Array Tracking Intercept on Target. Ja, dat is, dat is een benaming ervan. Uh... Het is natuurlijk een veel uitgebreider systeem. Wij als specialisten die, die weten dat ook. En uh, in principe, ja, wij gaan uh, qua tanden laten zien, als u dat vraagt. Uh, wij gaan er naartoe inderdaad om te laten zien dat het een NAVO-grondgebied is... want wij gewoon bereid zijn dat te beschermen, ter verdediging. Als tanden, met die punten, zien ze er ook wel uit. En jullie zijn niet alleen. Jullie doen het samen met Amerikanen en Duitsers. Hoeveel, hoeveel overleg hebben jullie samen, die kluitjes? Over samen hebben. Nou, wij. Wij niet. Wij spreken dat het is meer op het uh, veel hogere niveau, meer aan de kolonel- en generaalsniveau, dat dat besproken wordt. Dus daar hebben we eigenlijk helemaal geen inzage in hoe die samenwerking tussen Duitsland, Amerika en Nederland gaat. Dat durf ik niet te zeggen. Even weer naar de sergeant uh, Lenselink. We hebben het al gehad over de fascinatie. Is het voor jou ook een, een mooi ding, of is het vooral een effectief ding straks in Turkije, die raket? Heb je er een bepaalde gevoels-emotie bij? Ik uh, werk al sinds 2001 hier op deze basis. Mm. Natuurlijk, uh, Het is mijn werk. Hè. Ik heb er heel veel in gegeven. En, uh, ja, het belangrijkste is gewoon dat het effectief is. Dat het allemaal effectief werkt. En dat wij die, uh, die veiligheid kunnen waarborgen. En uh, ja, daar zullen wij onze uitermate best voor doen. We hebben een specialist aan de telefoon. Meneer Weininga, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe noemt u zichzelf op dit gebied? Uh, ik ben op dit moment uh, strategisch analist, zoals dat heet... bij het uh, Haag Centrum voor Strategische Studies. Als u aan een Patriot denkt, wat voor ja. gedachten heeft u dan? Uh, een bijzonder goed wapensysteem. Effectief en betrouwbaar. Is er ook nog een zekere esthetiek aan... of is het gewoon een smal, puntig, effectief ding? Nou, Een apparaat? Uh, ja, dat, punt één is het een instrument, hè? Uh, dat, dat absoluut. Maar het is toch ook zeker wel een, een indrukwekkend uh, apparaat, hoor. Zeker als je hem gelanceerd ziet worden, dan denkt iedereen die dat meemaakt... ...toch wel iets van, wauw, daar gaat een raket. Precies. Zou u er wel willen bij zijn eigenlijk hier in Vredepeel ...als ik dat zo aan uw stem hoor? Ja, ja, dat toch is het even goed goed meeloeren aan. met de dames en heren van de internationale pers... Ja, dan laat ik zo zeggen, ik zou. Ik, ja, kijk, het, het is heel lang mijn vak geweest. Uh, dus, uh, en daar heb ik een uh, heel een mooi gevoel over. Dus wat dat betreft. Uh, uh, ja, uh, zou ik er best bij willen zijn. Ja. Heeft u het ook dus inderdaad operationeel meegemaakt? En nee, dat is nou juist ook een beetje. Nou, frustratie is een groot woord. Maar ik heb net altijd achter het net gevist. Ook nu weer, hè? Ik ben april vorig jaar afgelost. Ja, dat klinkt er een beetje in door. Ja, ja. Ja. ja. Ja, ja, maar goed, dat is all in the game, dat, uh, dat is wat je bij Defensie maar, kan Maar hoe zit, hoe, hoe zit dat dan? Uh, het, het, beetje, het komt een beetje bureauachtig over, zoals u het uitlegt... ...terwijl u er gewoon bij zou willen zijn, begrijp ik. Ja, ja, ja. Maar hoe uh, komt dat dat u er niet bij bent? Omdat ik ben afgelost. Kijk, een functie uh, bij Defensie, dat doe je nou twee, drie jaar maximaal... ...en daarna is het weer de, de beurt aan een ander. Dus uh, op een gegeven moment is het uh, over en dan neemt een collega het van je over... Ja, en die kan dan het net treffen dat het in zijn, uh, tijdens zijn wacht uh, gaat plaatsvinden. Deelt Volgens nu het geval is. Deelt u uh, de uh, nauwelijks verholen trots van de commandant van de strijdkrachten... dat hier tanden worden, gezien, worden uh, getoond straks van state-of-the-art formaat, kwaliteit? Ja, ja, ja. ja dat, dat... Ja, het nauwelijks verholen trots. Ik zou gewoon uh, openlijk van trots willen spreken. Wij hebben als Nederland een, uh, een uh, bijzondere naam uh, zeg maar, en expertise opgebouwd... omdat wij uh, zelf veel uh, uh, ja, uh, vernieuwingen hebben doorgevoerd in het systeem. Ook internationaal, met uh, partnerlanden uh, die daarbij uh, betrokken zijn. Oefeningen opgezet, nieuwe concepten uitgedacht. Dus wat dat betreft... Uh, ja, daar durf ik best wel trots eh, op te zijn, ja. Nou komen deze facing array tracking intercept on targets... niet uit Nederlandse fabrieken gerold, hè? Maar we hebben ze nee. toch maar. Ja, we hebben ze toch maar. Is het gevoel. En, het is wel typisch Nederlands om zo'n apparaat dan eens goed te bekijken... en je en, en, en af te vragen van, oké, okay, en wat kan ik daar nou mee? En hoe kan ik het nog beter doen uh, dan ik nu doe? Dat is, en, en dat heeft zich... De afgelopen 25 jaar, uh, zeg maar, binnen uh, Defensie uh, afgespeeld, waarbij er voortdurend is geïnvesteerd in verbeteringen, uh, met oefeningen, nieuwe concepten uitgedacht. Altijd wel samen met de, de buitenlandse collega's, hoor. Uh, en dat waren voornamelijk uh, uh, Duitsland en, en Amerika. Um, en, en daardoor zijn we op een operationeel, uh, zowel in theoretisch als in praktisch opzicht, enorm hoog niveau uh, gekomen. Dus Ad die getweet heeft naar ons dat wij als postzegellandje eigenlijk uh, niet moeten meedoen aan deze geldverslindende projecten, die heeft, niet, die heeft geen gelijk? Nee, bovendien ben ik het uh, absoluut niet eens met het feit dat wij maar een postzegellandje zijn... Als je kijkt naar inderdaad het, het aantal vierkante kilometers wat ons land betreft, dan zou je kunnen denken dat we een klein land zijn. Nou, en als ik maar... naar deze, als ik naar dit kazerneterrein kijk, dan uh, sta ik ten eerste verbaasd over de enorme hoeveelheid ruimte die we dan toch nog. Uh, ik moet even ja. afscheid nemen van uh, de Nuitenland-Niek Hoetjes... want die moet verder, heb ik begrepen. Want er komen uh, nog meer perscollega's aan en contacten. ik dank je wel um, uh, voor je uitleg. We gaan verder met uh, sergeant Lenslink. En er is een dame in camouflagepak uh, komen zitten. Ik mag wel zeggen, een beeldschone mevrouw. U heet... <laughs> ik ben Sabrine. Sabrine, je gaat wel mee, hè? Ja, ik ga ook mee naar, uh, naar Turkije. Behoor jij tot het detachement dat pas op 21 januari gaat of vandaag al? Ik ga inderdaad de 21ste. Ja. Wat is, want we hebben het al met Nick en uh, de sergeant gehad over uh, hun gevoelens bij deze raketten. Wat, wat heb jij ermee met de Patriot? Uh, nou, het is mijn werk. En uh, ik vind dat je het sowieso voor je werk uh, vol 100% moet geven. Ja. En uh, het is ook leuk werk. Uh, je, wer je werkt met een hechte groep. En uh, ja, dat is vooral. Ja, het is gezellig, maar je bent ook bezig met iets heel serieus en uh, dat maakt het werk gewoon heel mooi. Jij hoort bij dat één voor allen, allen voor één gevoel. Ja, zo kun je het wel zeggen. Ja. En wat is je taak? Um, ik ben vuurleider. Dat houdt in dat ik met radar werk En uh, de radar dus ook uh, helemaal goed instel voor, uh, voor een operatie. Uh, zodra dat ding dus gaat stralen, de radar, dan uh, krijgen wij beeld in een engagement control station. En daar zit ik dan samen met een luitenant, een sergeant-majoor en een sergeant. En de sergeant ben ik dan. En ik druk ook daadwerkelijk op de knop. Zo'n engagement control st station staat hier links achter ons? Uh, nee, deze is niet zichtbaar vanaf hier. Maar Het is de radar. Dat is wat we, hier, wat we hier zien staan, dat opstaande scherm. Met, ja. Ja, het lijkt het wel het gratis van een insect. Ja. ja, zo lijkt het wel een heel klein beetje op, ja inderdaad. Maar het is, uh, dit, is, dit is dus onze radar. En uh, je ziet dus allemaal kleine rondjes en dat zijn uh, straalelementen. Dus daarmee kunnen we dus ook daadwerkelijk stralen. Heb je daar ook al geoefend mee uh, samen met Nick en de mannen in uh, Creta? Ja, al een aantal keer, dus uh, hartstikke leuk. Ja. Ik heb een vraag van Boudewijn uh, die zich afvraagt hoe ze omgaan met het feit dat ze familie in Nederland achterlaten. Eerst maar het vraag aan de sergeant. Het is een beetje een bezorgde vraag van Boudewijn. Ze zal net bedoelt je? Ja, oké. Okay. Uh, ja, um, ik ben inderdaad ook net zelf recent vader geworden, dus. Uh... Maar belangrijk is het thuisfront. Ik heb een partner die zichzelf alleen goed kan redden. Dus. Uh, nee, ik, ik, dat zit allemaal goed. Dat zit allemaal goed. En dat is ook een basis die je als militair nodig hebt, natuurlijk, als je op uitzending gaat. Ja, dat je daar geen zorgen over hebt. Juist. Uh, een mail van Joris. Waarom gaan die Petrus eerst naar de Eemshaven in het noorden en dan richting zuiden? Het lijkt mij zo om, zegt hij. Ik uh, ben niet degene die over de planning gaat. <laughs> maar. Uh, ja. Dat kan. Ik zou, ik zou ook zeggen, <laughs> doe ze dan maar naar Rotterdam. Ja, doe ze dan maar naar Rotterdam. Nee, er zal wel een reden voor zijn natuurlijk in de planning en de mannen die hebben daar heus wel over nagedacht. Dus, uh, en het, uh, het, het blijft munitie, een, een zeer grote munitie, dus er zullen er toch wel veilige routes voor uh, gesteld zijn. Waar we het over hebben is defensie. Wat er in Syrië gebeurt is een, binnen, is een burgeroorlog. Het, het meeste vliegt daar rond in eigen land. Er is zo wel wat uh, over de grens gevlogen, maar het, het gevaar of de mogelijkheid bestaat dat jullie eigenlijk alleen maar daar zitten te wachten, Sabrina. Um, ja. Hoe hou je jezelf scherp? Jezelf scherp houden, ja, daar heb je je collega's voor natuurlijk. Uh, die zorgen ervoor dat je scherp blijft, maar natuurlijk je moet jezelf, je moet, je moet jezelf ook in de gaten houden en, uh... Ik denk dat het ook wel goed gaat komen straks. Want jullie zitten daar natuurlijk ook, want de, de, de specialist is afgelost... maar jullie zitten daar natuurlijk ook niet elke dag. Jullie moeten elkaar steeds aflossen, neem ik aan. Hoe, hoe werkt dat? Uh, we, hebben, we zijn met het aantal crews uh, daar en wij wisselen elkaar dan af uh, in het blik. Want ja, je, je kunt je voorstellen dat je niet 24 uur naar een scherp, scherm kunt gaan uh, staren... als er niks gebeurt. Dat is, uh, dat is natuurlijk niet te doen. En daarom wisselen wij elkaar ook af. Maar hoe verder de penning gaat lopen, dat, uh, dat is mij nog onbekend... Maar, Jullie wisselen elkaar af, maar met hoeveel mensen zit jij daar bij die knop? Trouwens, is het een rode knop? Krijg ik de vraag. Nee, het is geen rode knop. Nee, nee, nee. Het is gewoon een, uh, het is gewoon een, ja, een normale knop, zoals op een, uh, op een toetsenbord je het, zit. Alleen een dan, hele uh, gewone, doodgewone knop, waar je wel, ja, da, die, waar, waar je wel maar, dat ding mee de lucht in schiet. Ja, er zit een uh, soort kooitje omheen, zodat je er niet uh, per ongeluk tegen aanstoot. Ofzo. Dus, dus is je even het toch... is wel beschermd. Ja, ja, dat begrijp ik. Maar wij zitten normaal met drie personen in een blik. En dat is dan een luitenant, een sergeant en een sergeant. En we worden ook telkens afgewisseld met drie andere personen. Maar die drie man, die moeten elkaar dus voortdurend scherp houden. Het is, het, het is een enorme concentratie. Ja, ja zeker. Zit je, ik moet me dan voorstellen dat je ook voortdurend dat scherm zit af te turen. Want de lucht, die zie je eigenlijk niet gewoon wezenlijk als lucht. Je zit naar een scherm te kijken. Je ja, zit naar een scherm te kijken, inderdaad. En uh, alles wat, we, wat, wat er vliegt, ook uh, op een bepaalde afstand, dat kunnen wij gewoon allemaal zien. Dus... Ja, wat we allemaal te zien gaan krijgen, dat, dat weet ik dus nog niet. Is het dan zo dat je op een zeker moment op zek, blij bent met een vogel die langskomt? <laughs> ja, vogels zien we helaas niet op nee. het scherm. Dat nee. zou wel heel grappig zijn trouwens. Maar uh, nee, echt, uh, grote objecten zoals vliegtuigen, raketten, helikopters. Dat, dat, die die de, uh, dingen kunnen wij allemaal wel zien. Wat is het verschil tussen een vliegtuig en een raket? Hoe zie je dat? Nou, een Echt een mooie lekenvraag is dit, hè? Nou, ik kan het wel goed uitleggen. Uh, een raket vliegt natuurlijk uh, veel sneller dan een vliegtuig. En uh, daardoor kun je, daar kun je, kunnen wij ook zien op het scherm dat die sneller vliegt, uh, dat die andere gegevens heeft. Dat kunnen we ook allemaal, allemaal lezen. Maar hoe hou je die concentratie, is dus de vraag die ik voortdurend maar heb, vast? Hoe lang doe je dit achter elkaar samen met z'n drieën? Hoe lang zit je daar? Uh, want je, los, je lost mekaar af, Sajan ja, Lenselink. Volgens mij uh, zitten we, ja, dat is nog, uh, dat is nog de vraag. Uh, ik ben daar zelf nog niet bekend mee. Ik, uh, ja, wat we heel vaak oefenen, in, uh, in als we aan het trainen zijn, dan uh, is het 12 uur af, op, 12 uur af. En dan, uh, dat is best wel zwaar voor drie maanden. Dus ja. ik moet het nog even zien, hoe, ja. ik, uh, hoe het gaat lopen. Sajan Lenselink, wat ga je er doen? Wat is uw taak? Uh, mijn taak is uh, LCC, dat betekent de Launcher Crew Chief. Uh, Sabrina inderdaad, die, is, uh, die maakt deel uit van de vuurleiding, ik van de lancering. Ik zal daar een crewbaas zijn. Uh, ik stuur mijn team aan en wij gaan eigenlijk uh, over de launching stations... die uh, onder de radar en de ICS vallen. En wij zorgen zeg maar, de raketten zelf dat die uh, in een goede gereedstelling uh, gebracht worden en blijven. Nu hebben we hier zo'n gereedstelling net gezien... Ook voor de internationale camera's. Dat ging um, tamelijk snel. Maar staan ze bij jullie daarbij Adana permanent, permanent in die lanceerhouding, uh, die, lanceer, uh, die lanceerstand? Zij staan inderdaad uh, permanent in die stand, want uh, het gaat erom, als wij er naartoe gaan, natuurlijk dat wij uh, die, die, die, die luchtbescherming, uh, die luchtdoelbescherming, dat wij die continu waarborgen. En dat is eigenlijk ook uh, de bedoeling. Dus wij zullen altijd, wij zullen continu uh, luchtverdedigingen maar aanbouwen. En waardoor die dingen dus continu omhoog staan. Het is een goed gevoel. Niet voor ons in de vredepil. Maar vooral voor die bevolking daar. Voor die enorme conglomeratie in Adana. Jij gaat ook op de 21 januari? Ik, uh, ik ga ook mee, ja. ja. Ik wens jullie een goede reis en veel concentratie. Dank je wel. Ja, dank je wel. Ja, bedankt. Dit was voor lijn 1 toch ook een uniek verblijf hier met de bus. Het beveiligde terrein. In de peel hier op het beton. Met die installatie daar. Ik zou me toch ook wel veilig voelen. Als ik daar, wat, als ik daar woonde.